met het NOS-journaal. Het Rode Kruis en UNICEF staan klaar als de grensovergang bij Rafah tussen Gaza en Egypte opengaat. In Gaza zijn de overblijfselen gevonden van het lichaam... van de laatste Israëlische gijzelaar. Eerder zei Israël dat de grens weer opengaat... zodra het laatste lichaam gevonden was. Volgens het Rode Kruis is er in Gaza nu veel behoefte aan nieuwe tenten. Tenten zijn al lange tijd uh, niet voorradig of niet genoeg. en Dat betekent dat mensen vaak in oude... In versleten tenten zitten die uh, gaten hebben. waar de regen er binnenkomt als het regent. en uh, ja, die niet gewoon bestendig zijn tegen de, de weersomstandigheden. Wanneer een of de grensovergang bij Rafa open gaat, is nog niet duidelijk. De Amerikaanse ambassade heeft twee nieuwe panelen onthuld voor de Amerikaanse begraafplaats Margraten. Vorig jaar ontstond commotie nadat borden over zwarte Amerikaanse militairen waren weggehaald. Het verhaal over de segregatie in het Amerikaanse leger tijdens de Tweede Wereldoorlog is verdwenen. In het noordoosten van de Verenigde Staten is een privévliegtuig kort na vertrek neergestort. Zeven inzittenden zijn omgekomen en er is ook één zwaar gewonde. Het vliegtuigje was opgestegen in een sneeuwstorm vanaf een luchthaven in de staat Maine. Transportbedrijven kunnen vanaf morgen weer subsidie aanvragen om elektrische vrachtwagens aan te schaffen. Er is deze ronde 78 miljoen euro beschikbaar. Naar verwachting zal de pot weer snel leeg zijn, net als de vorige keren. Dit vervoersbedrijf zit morgen dus vroeg klaar. Zodra het s ochtends eh, om 8 uur of om half acht het licht op de administratie aangaat, dan gaan de mensen aan het werk. En dan zitten ze klaar om op te klikken om 9 uur. En dan, ja, dan doet de techniek de rest. Ja, het zijn maar twee aanvragen, dus het, het is vrij snel klaar. Ook nu zal de vraag groot zijn, omdat er komende zomer... voor transporteurs een kilometerheffing wordt ingevoerd... die hoger is naarmate een vrachtwagen vervuilender is. Het weer vanavond en vannacht op de meeste plekken droog. Op de koudste plekken gaat het licht vriezen. Morgen begint droog, later regen of natte sneeuw en een graad of twee. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie.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 Autobedrijf Zandvoort, de vertrouwde specialist voor Zandvoort en omgeving. Autobedrijf Zandvoort, ook groent op zaterdag. ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Sex, En kleine dingen in het leven, in van moeten leren. Kistel. En het siertje in het licht van, van de nacht Zoals deze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 begonnen we met een Nederlandstalig nummer, zeer experimenteel. En het is ook van een bekende, want uh, we hebben hem hier in de studio gehad. Want een van die twee bandleden is Thijs van Dam, beter bekend onder de naam Jozef, die we hier in de studio hebben gehad. Want dat is uh, die andere band uh, waar hij onder optreedt. Maar dit is ook een, uh, een tweetal uh, waarbij hij dan een van de twee leden is. En morgen komt de single uit en het, de band heet HET Betekenis en zo naakt als we gekomen zijn. Zo heet de titel van dit nummer. Um, welkom in uur nummer 2. Waarbij we dus hier de aandacht gaan besteden aan die nieuwe single van PJM Bond. Want die gaat hier uh, ten doop worden gehouden in dit uur. Uh, maar eerst uh, gaan wij ook nog andere nummers draaien. Ik kreeg net een app van... Uh, is dit uh, nog wel om, uh, op jouw aandacht? Uh, nog onder jouw aandacht gebleven en gekomen? En dat kwam van Carlotta Beust, oftewel Excilia. Ja, wat dacht je ervan? Dan uh, laten we hem nu maar even horen in die nieuwe single, die morgen uitkomt. Dance with Danger. I like my heart with a knife in it. I like the chase for the thrill of it. I like the heat to burn it The in it I like him best When he can't resist I like the need to Do it now I'm gonna get what I want I'm gonna dance with danger How do I need a love Want a decent piece my love, Being a stranger I have his blood on my on his lips I love it when it goes down I love the side trip around my hips I love to dance as we breathe in En ik pak nu mijn moment, je denkt er is weer zo'n vent Maar als je mijn niveau kent, dan weet je dat ik nu voor jou ga voor die educatie En die heldere communicatie, hetgeen ik jou nu laat zien Dat is een les over het leven, soms zit het mee, dan zitten weer tegen Maar schijn komt altijd naar de regen dus wanneer jij leidt aan depressiviteit of voor jongen en meiden komt geheid Een tijd die jou verblijft, En een met onderscheid Met een en al blijheid, okay. omdat je geen zorgen meer hebt Want hier ben je dan echt kwijt, Aha. dus zo lijkt het nu nog niet zo Blijf doorgaan, blijf volhouden, blijf nu op jezelf vertrouwen Blijf nu op jezelf bouwen, want jij bent tot grootste dingen in staat Je weet nooit waar je over vijf jaar staat Het is toch niet te laat, om positief in het leven te staan Dus doe nu met me mee, begin vandaag, ik zal je voorgaan ja. Ja. Het leven is verbonden leven is uitzonderlijk, mooi, onthoud dat, ook al je ongeluk En voel je je afzonderlijk Er komen betere tijden En komen beter tijden Wees blij met je bestaan, je uiterlijk en lichaam Ga waar jij voor wil gaan, het leven is net een achtbaan Nog gaat de rit van het leven voor jouw gevoel te langzaam Je ja. leven tot de andere kant op als een dakraam. Okay. En als je goed je leven leeft. En naar het goede streeft. Door weerstand en versnelling. Diepte en hoogtepunten beleeft. Dan ja. zie jij elke verandering als nieuwe weg die jij neemt. De nieuwe fase begint ook al voelt het wat vreemd. Ja. Zo zit het leven in elkaar, speels onvoorspelbaar. Tegenslagen en meevallers, mogelijkheden zijn ontelbaar. Kijk naar jezelf in de spiegel, en zeg ik hou van jou. Want ik zelf ben degene die ik het allermeest ja. vertrouw. Wees nu alsjeblieft niet bang meer voor het leven. Het is soms nodig om te overleven. Om je doelen na te streven. Jij bent goed zoals je denkt. Jij bent goed zoals je bent. Luister ja. niet naar. Onwetende, maar mijn leven dan zijn. Het leven is verwonderlijk. Het leven is uitzonderlijk. En voel je afzonderlijk. Wat anderen nog jou denken opzeggen, zeggen zegt niets over wie jij werkelijk bent, over hoe sterk je echt bent. Hey, het is niet alleen hilarisch, maar het is ook exemplarisch oh, voor hun onkunde. Ook al brengen zij het zo bombarisch, hey, wanneer no. zou jouw bij uitlachen als je iets fout hebt gedaan? Laat die mensen lekker gaan, want jij kunt alles doorstaan. Dus laat nu allerlei negativiteit maar langs je heen gaan. Dan zal je niet altijd meer in andermans mening meegaan. Het leven is waardevol respecteren. Zie de schoen. De Vanillo en waarderen. Blijf doorzetten, ook al lijkt de weg niet dood te lopen. Ja. Voor iedere deur die op z'n zit, gaat een andere deur open. Het is de tegenwind die de vliegtuig stijgen. Door alle de tegenslagen leer je en zal je ervaring krijgen. Ja. Een opgever wit nooit. En een winnaar geeft nooit op. Dus ja. geloof jezelf, want ooit sta je zeker aan de top. Het leven is verbonden. Het leven is verder. Als... Hij komt uit Dronten. Het echt heet hij Daniel Steensma. Maar hij is de Ocent. Drie D. En uh, dan Ocent. Samen met Shalina Gomez en was dit het nummer levenslezer. Ah, dus een, uh, niemand niemandalletje, denk ik dan, die moet uh, gewoon kunnen. Maar het leuke is, uh, er zit dan ook een clip bij. En daar was een bekende locatie voor mij, want het was bij de Lunarse Waterfall. Daar ben ik uh, jarenlang op vakantie geweest. Dus ik zeg, joh, dat uh, ken ik. Ben ik ben jarenlang op vakantie geweest. Vond hij wel heel erg leuk om uh, te horen. Uh, Xylia met Dance with Danger. Dan zijn we toegekomen aan het eerste telefoongesprek uh, van uh, vandaag. En dat is met Jit, Dat gaat over Ik ben een vrouw. Maar voorafgaand aan het gesprek. En natuurlijk ook die single die je helemaal aan het eind hoort. Heb ik ook nog de eerste single. En dat is Droog Je Tranen. <truimus>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 Zeggen dat het goed komt. Nee, weten dat het goed komt. Want dat weet ik echt zeker. En dat was Jit. Met een wat ouder nummer. Maar ze heeft ook een nieuw nummer. En het is natuurlijk wel heel erg mooi om ook even over dat nieuwe nummer te praten. Want zangt aan de telefoon. Hallo Jit. Hoi. Hi. Ik kan mij nog herinneren dat wij nog een gesprek hebben gevoerd. Ooit. Over een single. En dat is al een tijdje terug. Uh, over Zachtjes. Dat klopt, ja. ja. Uh, wanneer was die single uh, uitgebracht? Weet je dat nog? Dat was, ja, september. Uh, september vorig jaar. September 2024, zo'n tijdje geleden. Ja, ja nou, we zitten in 2026, dus het is al uh, iets... Iets meer dan een jaar geleden, maar dat maakt niet uit. Ja, ja we zitten door, het is januari, dus, uh, dus iedereen heeft er nog een beetje last van. Maar ja, um, ja kijk, uh, hoe is het eigenlijk op dit moment met je verder uh, gegaan? Want ik zag ook dat je in, in, nog niet zo lang geleden nog een optreden hebt gedaan in Melkweg, bij Melkweg Radar. Klopt. Ja, ja klopt. Hoe was dat? Ja, dat was heel leuk. Een hele, een hele mooie avond. Het was via uh, Road to Radar, en dat is... Um, uh, een van de mensen die dat organiseert is toevallig ook een docent van me op, op de Herman Brood. Ja. Dus zo was ik er een beetje ja, in aanraking mee gekomen eigenlijk. Ja. En um, ja, dat was een geweldige avond. Ik ben ontzettend blij dat ik daar mocht mogen staan. En dat, uh, dat het heel goed is uitgepakt. Ja, uh, je zegt, ja. Je, je volgt je, je opleiding aan de Herman Brood Academie. Dat is niet zomaar een opleiding, hè? Uh, nee, ja, ik... Ik ben ontzettend blij met de opleiding. Het is, uh, je wordt van alle kanten geïnspireerd door iedereen en alles om je heen. En, uh, nou, ik, ben, ik zit nu al in mijn laatste jaar. Ja. Maar toen ik uh, net in mijn eerste jaar zat, toen dacht ik echt... Oh, eindelijk, net naar een middelbare school en dan op een opleiding met overal mensen om je heen die ook alleen maar bezig zijn met muziek. Ja, ik, ik leef er helemaal op. Ja, eh, ja want, want eh, wat, wat betekent muziek voor jou? Om even de wietsen van de grote vragen te stellen. Maar goed, maakt niet uit. <laughs> uh, ja, het betekent alles eigenlijk. Ik ben er eigenlijk, zover ik kan herinneren, al mee bezig. En als klein meisje alleen, alleen maar aan het zingen en ook alleen maar al liedjes aan het schrijven en aan het doen. Dus... Nooit echt aan iets anders gedacht. Ja, want... Um, ja. In de huid. Ja, ja, want hoe lang uh, schrijf je dan uh, liedjes? Want zo oud ben je nog niet. Nee, klopt. Ik ben nu 22. En ik denk, ja... Toen ik echt begon met liedjes schrijven... was ik misschien 12. Maar die liedjes sloegen natuurlijk nog niet... Uh, per se ergens op. Ja. Maar um, ja, het was ook wel een goede oefening. Maar dat ik echt serieus... Um, ik gaan schrijven en dingen die ik dan ook uitbreng, denk ik, 17, so. Dus dat... Daarvoor hield ik het allemaal voor mezelf. Ja, uh, want op een gegeven moment moet je er toch mee naar buiten komen. Hoe, hoe is dat dan? Want uh, ja, uh, je hebt inmiddels nu al wat singles uitgebracht. Hm. Maar ik kan me voorstellen dat op het moment dat je je eerste single uitbrengt... dat je denkt, wow, uh, wat, wat gaan ze ervan zeggen? Uh, met knie ja. in de knieën, zoiets? Nou, ik vond het wel heel spannend, ja. Ook omdat ik vroeger altijd Engels schreef... En eigenlijk had een docent op school gezegd van probeer het nou eens in het Nederlands. Want ik, ik dacht, ja in het Nederlands kan ik nooit wat vinden. Wat, ik luister nooit echt Nederlandse artiesten eigenlijk. En toen dacht ik, ja ik hou me gewoon meer van Engels. En toen zei hij, ja probeer het nou in het Nederlands. Want anders dan, dan blijft het altijd zo. Dan, dan als je van R&B en wat mijn soul houdt, dan ga je nooit naar Nederlands luisteren. Dus toen ben ik het in het Nederlands gaan schrijven wat ik dan extra spannend vond. Want dat is veel minder veilig ook, toch? Ja. In het Engels is het, zeg maar, ja, toch, je moedertaal is Nederlands. Dus als je in het Engels schrijft, dan is het wat minder recht voor zijn raap. En nou ging dat uh, nummer ook over mentale gezondheid. Dus ik vond het heel spannend om mijn hele verhaal daarin te vertellen. En dan ook nog eens uh, in het Nederlands, en dan was ik ook nog half een beetje aan het... Rappen, dus nou, ik, ja, ik vond het trippelen van, van het eigenlijk. Ja, ja want, want dat valt mij ook op bij uh, de singles. Het uh, heeft inderdaad een beetje een R&B vibe, maar er zit toch ook iets... Ja. een beetje van een soort van hip-hop achtig randje zit er ook in. Ja, ja klopt. Ik ben op, op school volg ik de, ja, de hip-hop afdeling dus je wordt... Um, daarvan ja, word ik natuurlijk ook van alle kanten geïnspireerd en... Ja, vroeger luisterde ik als heel veel naar Georgia Smith... en dan hoorde ik dat ze opeens dan een beetje zo kon praten En dat is eigenlijk zo'n mooie, fijne manier... om dan ook nog eens nog duidelijker je verhaal te vertellen... wat ik dan nu ook uh, in mijn afgelopen single heb gedaan... Ja. Um, dus ja, inspiratie van het... heel veel genres, denk ik. Ja, um, nou, je, je kaarten het al aan. Hè? De, de single, uh, Ik ben een vrouw. Dat is uh, de meest recente single... die je op dit moment hebt uh, uitgebracht. Um, ja, want hoe, uh, hoe, is dat, uh, hoe is die song ontstaan? Um, ja, het is ontstaan... heel letterlijk gezegd... doordat ik eigenlijk terugkwam... van de Albert Heijn. En heel opgefokt, omdat ik... ...liep en een keer bij mijn arm werd gegrepen om wat iemand leuk dacht te doen... ...en vervolgens kreeg ik ook nog een hele vieze blik weer door iemand anders. En toen, ik weet niet, liep ik helemaal opgefokt eigenlijk weer naar huis... ...en toen bedacht ik me eigenlijk van waarom is dit maar normaal... ...dat je als vrouw zo vaak eigenlijk een vieze blik krijgt... ...of, of iets naars wat gezegd wordt... ...of dat je je eigenlijk heel onveilig voelt... En natuurlijk daar stond ik altijd al wel bij stil, maar ik normaliseerde het eigenlijk een beetje. Ik dacht eigenlijk van ja, dat is het eenmaal, yeah. zo, zo werkt het eenmaal. En Toen dacht ik eigenlijk van nee, oh eens even, dit is ja helemaal niet eigenlijk. Ja. Hoe ja. Het, hoe het hoort. ja, want het is uh, nu best een, een thema uh, in de ja. muziekwereld. Uh, en ook eigenlijk niet alleen in de muziekwereld, maar ook best iets uh, van uh, wij eisen de nacht op. Uh, dat is ook ja. zo'n uh, zo kreet. Uh, dat, ja. dat zal jou denk ik ook wel bekend in de oren klinken met dit hele verhaal. Ja, zeker, ja, ja. Ik was precies op vakantie en toen had ik, um, had ik dat nummer al liggen. En toen... Wist ik nog dat mijn, dat mijn moeder opeens riep van, oh, wat, wat, wat, wat is er iets vervelends, wat is er iets heftigs gebeurd. En toen las ik dat en toen dacht ik al helemaal, dit, deze muziek moet zo snel mogelijk naar buiten. Iedereen die iets kan doen daaraan um, mag, iets, mag iets doen. Ja. Um, om ja preventief hopelijk toch ja, mensen meer um, bewustwording bij te brengen. Van het is niet Oh, een opmerking. Het is niet zomaar een opmerking, dat neem je toch ook mee naar huis. En ja. Een gevoel van onveiligheid, dat ontstaat heel snel al, zonder dat je het misschien zelf doorhebt. Ja, bij mij is dan de lading van, hallo, vrouwen zijn ook mensen. ja. Ja, precies. Ja, uh, zo, is, uh, zo is de single eigenlijk bij mij best binnengekomen. Ja. En dan denk ik van ja, uh, we zijn allemaal mensen. En dan denk ik, je, je moet daar gewoon normaal mee doen. Tenminste, zo uh, ja. vind ik dat. En zo zit ik er dus ook in. Mm -hmm. uh, maar dan, is, dan breng je die single uit. Uh, je, je hebt er ook nog een, uh, een clip bij gemaakt. Hoe, uh, hoe heb je dat bedacht? Uh, ja, ik wilde, ik wilde um, hier sowieso een clip bij. Want ik dacht... Er moet ook beeld zijn wat even goed dient aan de muziek. Mm. Um, en daardoor zag ik eigenlijk gelijk vormen: met ik wil een hele grote groep vrouwen van, van alle leeftijden, jong tot oud, van elke cultuur, bij elkaar, alle vrouwen en meisjes die er in Nederland zijn, mm. um, bij elkaar eigenlijk heel mooi, maar ook heel sterk. En iedereen, elke vrouw maakt het natuurlijk wel op een andere manier mee, maar het is wel iets wat we allemaal delen met elkaar. Ja. Dus dat uh, vond ik heel mooi. Ja, heb je ook al reacties op gekregen op je single? Ja, zeker. Ja, ik heb um, hele positieve reacties gekregen waar ik heel blij mee ben. Um, ook ja, hele emotionele reacties natuurlijk. Mm -hmm. Hartstikke logisch is. Um, en waar ik ook een beetje bang voor was, was dat ik dacht: ja, dan promote je dit heel veel. Dan was ik ook bang dat ik dan misschien ook weer stomme teksten naar mijn hoofd geslingerd uh, kreeg. Of zo. Van, oh. Ja, één iemand die zei: Oh, daar heb je zo'n linkse Amsterdammer weer. Ja. Ja, maar goed, daar, kan je dan, daar moet ik dan maar om lachen. Maar ja. ik ben toch bang dat ik misschien ook heftigere dingen naar mijn hoofd geslingerd zou krijgen. Maar dat is gelukkig niet gebeurd. Ja. Uh, heel mooi interview in het parool gekregen. Dus ik ben, ik ben helemaal blij. Ja, uh, dan uh, de afsluitende vraag: Waar kunnen ze jou vinden op het wereldwijde web? Ze kunnen u vinden uh, onder de artiestennaam Jits op Instagram en op TikTok en natuurlijk op Spotify en op YouTube staat de clip. Eigenlijk alles onder de naam Jits. Dan gaan wij de single laten horen. <middels> Doet het niet meer hetzelfde Je vraagt wat is er anders Ben ik echt zo veranderd Want mensen kijken op een andere manier En ik begrijp niet waarom Ik ben niet meer veilig voor op straat Waarom allemaal gerust is als ik ga Mensen roepen aan, maar ik praat niet Ik ben stil Zie ik ogen zelfs met mijn hoofd omlaag En ik reageer niet eens meer op wat mij wordt gevraagd Want de woorden die ik terugkrijg, die zijn het toch nooit waard Ik ben je favoriete lustobject op de straat Maar je krijgt namen naar me gegooid als ik terugpraat Zeg me, zie je niet de angst en hoe dit mij raakt? Ik ben machteloos in iets wat zich telkens weer herhaalt Maar deze pijn blijft onbesproken en ik kan alleen maar hopen dat ik een dochter krijg, dat ze veilig is en vrij Vrij van een mening, een wereld zonder verschil Vrouwen die niet meer bang zijn om een andermans wil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 Mijn boys zet ik zeker goed En paps en mams zet ik zeker goed Alle chances op deze toe Iedereen is aan het springen voor de tweede hoep Nonchalant is mijn tweede naam Ik beloof bij deze dat we niet meer naar beneden gaan Zie je mijn outside, spreek me aan Voor mijn hit drop blijf ik nog wel even staan Was de schoen, een veteraan, ik ben een veteraan Super stevig in mijn schoenen, daarom loop ik er geen meter naast In een race met haast, hoe kan ik ooit nog naar beneden gaan? Hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, steeds hoog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 Salesman, yes, stilstaat nooit. Kijk geen raps, speel alleen quotes. Ze tillen me omhoog, ik was in de duikpool. Creëer mijn eigen videos en we killen ikko Zeg op met chest, want de feeling is tijdloos. We killen de live show, no limit of Zuidoost. Weer dat mijn tijd komt, we tikken de tijdboom. Live as die, zeker sick and Ik word niet ijder ervan. We meiden de rij, want we glijden er langs. Vintage Rens, zie Mike in mijn hand. Zien de longen uit mijn lijf, al 500 man. Blauwe kamelen, gele bekers, roze. Olifant, feestje. het strijders, heerlijke lijfjes. De headjes, de heertjes, laat je verleiden. Hog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog, hoog. Steeds hoog, hoog, en vlieg. down, down, gooi jezelf in de lucht en zet die bounce, bounce. Dan, gooi jezelf in de lucht, we gaan nooit meer terug, we gaan nooit meer. Down, down, gooi jezelf in de lucht en zet die bounce, bounce. We gaan alleen omhoog, als een rakette naar de hemel schoot. Down, down, denk jezelf. Bounce, deze vlucht, bounce, met veel. Ja, het overal kunnen zijn vandaag, maar je bent in de lucht. Sals, met ons. Sals, Sals. Happy to wake up, I sip my coffee. Productie uit Deventer, want we hadden er al twee laten horen. Silver Stereo en natuurlijk Dreaming of the Day van de broers Groen met Baby Cander in het u uur. Maar dit komt ook uit Deventer en dat heet Aijl en Live in Color. Daarvoor hoorde je Velbert's en Rens met Vlieg, die single die voorafgaand aan Vieze Man is uitgebracht. Nu, tijd voor de hoofdmoot. En dat is het gesprek met de heer P.A.M. Bond... over de nieuwe single die helemaal straks na het gesprek gaat komen. Coyote, King of the Island. Maar we gaan natuurlijk eerst beginnen... met een uh, favoriet nummer van mijn uh, album van Paul Bond. Zoals die voor vrienden wordt genoemd. In Our Time. En dat is My Old Man. net uh, even wat oud werk van de heer P.J. en Bond laten horen. Maar uh, er is uh, nieuw werk in de maak. En we hebben hem aan de telefoon. Paul, hallo. Ja, ja, altijd leuk. Uh, want uh, het is een beetje stil geweest uh, rondom uh, jou, tenminste niet als het gaat om optredens met Her Majesty en ook nog in hoedanigheid als sessiemuzikant met uh, Jorik van Noorden. Dat, dat, daar ben je gewoon wel zichtbaar, maar het uh, gaat natuurlijk om je eigen werk. Maar dat zit er weer aan te komen als het uh, goed is. Ja, nou, ja, ik moet zeggen dat het lijkt soms zo dat het wel een beetje stil is, maar mijn vorige plaats is 23. 23. Ja. En toen heb ik in 24 deze opgenomen, mm -hmm. 25 op de voorbereiding. Eigenlijk is één plaatje elke twee jaar nog steeds best wel, uh, als ik soms om me heen kijk, is het nog best wel oké. Okay. Maar inderdaad, het lijkt dan inderdaad heel lang niks. Maar ja. er gebeurt van alles. Ja, oké. Okay. Uh, dus, maar je bent uh, wel bezig geweest uh, met uh, nieuw materiaal aan het uh, schrijven. Ja, precies. Ja. Uh, hoe gaat dat dan? Want als jij dan toch nog een drukke baas bent uh, met, uh, met alles wat je er nog bij uh, doet, uh, vind je dan inderdaad nog wat tijd om ook nieuw songmateriaal te schrijven? Ja, zeker. Ja, ja. Ik heb altijd wel inspiratie, maar bij mij komt het wel een beetje in golven, moet ik zeggen. Ik moet wel altijd een soort van um, drive hebben om te schrijven. Of dat nou een plaat is of een single of voor iemand of zo. Mm -hmm. en dan komt het vaak uh, sneller en beter dan als ik. Uh... Ja, ik ben niet iemand die elke dag een liedje schrijft dat, dat dan weer niet in ieder geval. Nee, ik hou wel van als ik een soort concept heb, en dan werk, werk ik daar vaak omheen. Dat vind ik wel heel fijn werken. Ja, uh, over concepten gesproken, want het uh, vorige materiaal was duidelijk gebaseerd op Ernest Hemingway. Uh, ja, je, ja. Je, st je, nou, je stond er nog net niet mee op en je ging er net niet mee naar bed, maar het scheelde niet veel denk ik. Nee, ja, dat was wel intens, ja. Dat was een intens proces. Ja, uh, maar is Ernest Hemingway uh, nu helemaal verdwenen bij, uh, in het leven van de heer P.A.M. Bond? Nou, nee, nee zeker niet. Um, ik heb hem behoorlijk geïnternaliseerd, zou je kunnen zeggen. Ik, Hemingway zei ooit toen hij in Parijs zat dat hij als hij One True Sentence schreef, dat hij aan de rest van zijn vrouw daaromheen kon hangen. Ja. Ik ben nog steeds heel erg geïnspireerd door dat idee, onder andere door. Ik heb het zelf voorgenomen bij vanaf mijn vorige release eigenlijk om nooit meer een zin op te schrijven die ik niet geloof. Hmm. En uh, bij deze plaat heb ik dat wel erg meegenomen. Dus elke zin is, is, uh, komt er maar ergens vandaan waar ik in geloof. Om het zo maar te zeggen. Het geen veel zinnen. Ja, uh, ja. Uh, maar Ernest Hemingway stond daar nou niet bekend om. Omdat het een uh, zeer uh, vriendelijke man is om ergens een kopje koffie mee te gaan drinken. Nou, hij had wel een reputatie in het kroegen, um, bestaan, uh, ja. hij, hij, hij, hij had ook veel meer mensen de kroeg in. Maar het was wel iemand die net zo snel vijanden maakte als vrienden. Ja, ja dat bedoel ik in, in dit opzicht. dus, uh, <laughs> ja. ja, maar dat is dus niet uh, de kant van Ernest Hemingway die jou aantrekt? Nee, nee, ik ben zeker niet. Um, er zijn heel veel dingen die me wel aan, in de aantrekken en andere dingen niet. Ja. Dat hij zijn kinderen achterliet en eigenlijk uh, sporadisch zag of zo, dat soort dingen. Dat, weinig voor. Ja. Zijn drang naar avontuur en zijn, zijn hoe je het leven zijn werk liet dat vind ik wel heel erg uh, intrigerend en dat gebruik ik zelf ook veel. Ja, uh, waarin verschilt het uh, verhaal wat je nu aan het uh, doen bent, want je hebt het over concepten, uh, ten opzichte van het uh, vorige uh, concept? Dus die, die, die vorige plaat was een heel erg uitgearrangeerd en uitgeproduceerd album mm -hmm. uh, met een heel duidelijk concept en ik wilde eigenlijk een keer ook het, dat noem je dan uh, in songwriting termen het Demo Fever, dat is als je een demo opneemt en dan vind je die eigenlijk later, dan ga je die terugluisteren en dan vind je die zo tof dat je wil dat die plaat zo wordt. Hmm. Dat kan eigenlijk niet, omdat is het natuurlijk een demo. Ja. Ik heb tof zou het zijn als de demo de plaat wordt. Dus ik heb voor deze plaat als concept gesteld dat het eigenlijk heel erg uh, intuïtief en direct opnemen. Ja. En dat betekent dat we een geniet hebben gerepeteerd, en de muzikanten in de studio hebben de liedjes ook nog nooit gehoord. Dus we zaten allemaal in één ruimte en dan speelde ik het liedje één keer voor Dan deelde ik sheets uit met daarop de akkoorden, dat was wel handig, want iedereen weet dat het moet worden <laughs> ja en dan namen we meteen een take op en dan hebben we elk liedje opgenomen in ja, één, twee, drie takes. Ja, uh, dus, ja, okay. dus het, het is niet, maar dat, het komt dus voor dat je hem ook in één klap in één keer kan opnemen, zoiets. Precies. Ja. En natuurlijk is ook een soort aanklacht tegen de AI-stroming die niet plaatsvindt in muziek en zo plastic pop-producties. Ik wilde gewoon heel graag dat het rammelde en schuurde en dat, ja, dat er fouten worden gemaakt. En fout is dan niet in de absolute zin van het woord dat, er, dat het helemaal misgaat. Nee. Maar dat iemand gewoon een foutje maakt en dat het gewoon op de plaats staat. Ja, uh, het foutje is dan functioneel, zoiets. So exact. Je weet de Leonard Cohen quote van, uh, there's a crack in everything, that's how the light gets in. Ja. <laughs> Idee. Uh, Daar had je het wel eens uh, over gehad. Tijdens een optreden in uh, De Waag, kan ik me herinneren. Over AI. Hè, dat, je dat, uh, dat, uh, dat je dat toch iets is van het uh, menselijk proces wat, uh, wat uitgeschakeld uh, wordt. En dat, uh, dat, ja. um, maar het, uh, er zit ook nog een ander verschil in, wat ik heb begrepen uit het uh, materiaal. Want ik heb uh, stiekem al zitten luisteren uh, een keer. Uh, dat het een beetje meer richting de bluegrass op uh, gaat. Klopt dat? Ja, zeker. Ik heb uh, Kleine Velenturf aan boord. Dat is een fiddelspeler. Die trouwens nu in Amerika zit om zijn droom mm -hmm. te maken om gewoon fulltime speler te worden. Uh, maar die speelt mee. En dan hebben we Theo Sieber. Dat is ook echt een, blues, een bluegrass formaat. En uh, dan nou, kan ik de band net gedacht maken. Danny T van Tichel op Bas En Jeroen Klein op drums. Mm -hmm. En het zijn, ja, het zijn inderdaad. Ik, ik ben ook opnieuw heel erg geïnspireerd geraakt door Bob Dylan, wat ik altijd al was. Maar. Het is heel erg in die geest, weet je, dus niet te ingewikkelde liedjes, sommige wel iets ingewikkelder. Ja. Uiteindelijk ook heel erg van mensen als Randy Newman en mensen met mooie akkoordprogressies. Ja. Maar het, zijn wel, wel, het is best wel, ja, Bluegrass geïnspireerd, ja, zeker. Ja. Uh, zit ook, uh, is het ook positief in dat, dat opzicht? Positief klinkende uh, soms? Ja, precies, ja, ja. Nou, ja. Die vorige plaat was wel een beetje zwaarmoedig en ik wilde voor deze plaat juist, het mocht ook wel luchtig zijn... En, Commercieel is een beetje een lelijk woord, maar ik dacht, het is ook wel tof. Als, die vorige plaat had bijvoorbeeld niet echt een single, hmm. want het gewoon liedjes waren van vier, vijf minuten met heel veel tekst. En met ja. deze plaat dacht ik iets meer uh, na, van wat zou nou een goede single zijn en wat weet ik nou goed, beetje, een beetje op de radio. En, ja, ja. Uh, dan komen we op die single. Uh, Coyote, dat is een een of andere beest ergens uh, op de prairie of, of woestijn. Uh, Zoiets zo maak, uh, maak ik ervan. Wat is dat voor jou, uh, Coyote? Ja, Coyote, King of the Island, heet een single, en zo heet het plaat ook, zo heet het allemaal. En dat is een soort, ik, ik identificeer mezelf een beetje met de Coyote, dat is een soort, dat is niet echt een wolf, het is ook niet echt een hond, maar het is wel een dier dat soort jaagt, een soort, een soort schraapjager, zou je kunnen zeggen. En een King of the Island is dan een soort van een koning van een klein koninkrijk, waar je eigenlijk alles zelf kunt bepalen. Mm -hmm. en, en de Coyote staat een beetje symbool voor iets dat aan het verdwijnen is, en tegelijkertijd heel hardnekkig is, als een soort onkruid bijna. Ja, maar onkruid vergaat niet, hè? Precies. Ja, dat is dus een coyote in de notendop in, in dat opzicht. Uh, die single, die, die komt uh, de 28ste komt die uit en wij uh, mogen hem uh, nu al laten horen. Dat is uh, dan heel erg leuk. Maar uh, is dit ook een voorbode van nog iets wat nog meer van jouw kant gaat komen? Ja, zeker. Want 10 april, nou heb je gelijk de scoop, want dat is nog niet bekend uh, voor, de, voor de, de wereld. Maar 10 april komt de plaat uit. Ja. En dan februari, maart volgen er ook nog singles. Ja, ja, ja. Dus, dus, uh, dus er komt nog uh, meer van jou aan. Uh, ja, wat, ja, ja. Wat, wat is er nog meer bijzonder aan uh, dat je dus, uh, dit album uh, gaat uitbrengen? Want ik heb begrepen dat je ergens een, uh, een overeenkomstje hebt uh, gemaakt met een label. Ja precies, nou wat wel tof is, bij mijn vorige plaat werk ik samen met Concerto ja. en voor deze plaat werk ik samen met Excelsior en die hebben een nieuw soort sublabel dat heet Excelsior Supports, ja. waarin je niet de volledige machine uh, achter je hebt met de Denivera en Spinvis en consorten, ja. maar ze wel helpen bij de release en dat is voor mij echt een heel fijn uh, soort win-win situatie, want ik ben uh, ja, behoorlijk onafhankelijk als songwriter en ik vind het heel fijn om heel veel zelf te doen. Ja. Heb ik wel, de, heb ik wel de, de kracht van Excelsior achter me, ja. uh, tegelijkertijd blijf ik zelf in handen van alles. Uh, dat met de muziek te maken heeft. Ja, vind je dat dan ook belangrijk dat je een beetje zelf uh, achter het uh, stuur kan blijven zitten in dat opzicht? Ja, ja, zeker. Ik vind het wel fijn. Ja. Ik ben ook niet een artiest die zomaar zeg uh, Ahoy uit gaat verkopen, weet je. Ik bedoel, gewoon, ik zit een soort, in een soort andere pool. En in die pool is het heel fijn om gewoon heel zelfstandig en uh, eigenwijs te werk te kunnen gaan. Ja, uh, een het, het, het, het soortement van optredens in de waag, zoiets? Ja, ja, precies. Bijvoorbeeld, nou, dan noem je wel een plek waar we <lacht> op <Bob Simon>, natuurlijk natuurlijk <lacht> zijn. <en, lacht> Ja, uh, dan nog het uh, afsluitende verhaal. Waar is de heer P.E.M. Bond te vinden op het wereldwijde web? Ja, nou, ik ben gelukkig... Dus mijn echte naam is Paul Bond en daar zijn er heel veel van. Ja. Maar de heer P.E.M. Bond, dat is er maar één van. Dus als je die letters intikt... De letter P en dan de letter J en dan de letter M... gevolgd door Bond... dan uh, vind je mij onherroepelijk. En dan gaan wij ook deze nieuwe single Coyote laten horen... If it has four legs and runs, if it has and have some friends, you've seen a coyote My name, right or wrong, it ain't for me. Seeing the world's too well lit, it's dat we al een uh, hele lange tijd wisten dat hij dit had gemaakt. Dat wist ik eigenlijk al vanaf het moment van de release show van Borderline van Jacob die Edward, want daar uh, was Paul uh, ook bij. En op de terugweg, wat hij uh, zei van ja, ik uh, kan je licht geven tot aan uh, Amsterdam Sloterdijk. Dat hebben we gedaan. En toen heb ik uh, dit nummer als een van de eerste geloof ik gehoord. En ik denk dat is meer dan een jaar geleden, of nou bijna een jaar geleden. Uh, en toen maakte hij dat al wereldkundig. Uh, Coyote King of the Island. Uh, we gaan op uh, naar het einde van uurtje nummer twee. En dat doen we met een single waar we vorige week ruimschoots aandacht hebben besteed. Want we hadden een gesprek met Donja Mijnen. Uh, van Wabi Sabi. En dat is de afsluiting van uur nummer twee. Next Big Thing.